Luister naar wat is geschied, geloof het wel of geloof het niet? Gezusters zochten rust gedrien in een huis bij Noir Roepien. Bij die zusters hoorde een knecht, trouw en zeer aan hen gehecht, maar met menig grijze haar, nog armer dan een bedelaar. Frisse lucht, Rudolf. Na een jaar moet er gelucht worden. De hoedendozen kun je hier neerzetten en de koffers moeten naar boven, naar de kamers. Waar is Cecilia toch? Cecilia! Och, een Clementine scharrelt maar in de tuin rond. Clementine! De mand met levensmiddelen naar de keuken, Rudolf. Tempo, tempo, hè? Mevrouw Schreudel begint pas over veertien dagen. Pardon, juffrouw Charlotte. Ja, toe, dan toe zullen we ons moeten behelpen. De sleutel van de commode, Rudolf. En hoe zullen we ons behelpen, juffrouw Charlotte? Nou, aangezien mevrouw Schreuder niet kan koken, zul jij moeten koken. Neemt u me niet kwalijk, maar dat behoort niet tot mijn taak. Wat taak, Rudolf, dat is een bevel, een overmacht. Ik kan het niet meer bijbenen. Ach, je bent een sterke kerel, Rudolf, jij speelt het wel klaar. Ik ben al langer dan een jaar verkouden. Over potten en pannen gebogen ben ik een prooi voor de tocht. Ik... Ga eronder door. En dat de wensen van de dames. De lekkere hapjes voor Juffrouw Cecilia. Kippenpasteitjes, omelet, soufflé, bitterkoekjes, pudding, gevulde truffels. Spijt graag, Smoord. En in roodwater. Eindelijk, Cecilia. Ja, voorlopig is er geen sprake van truffels of zoiets overbodigs. We zullen het menu eenvoudig houden, Rudolf. En vooral groente eten. Groente verdraag ik niet. Ja. Van vlees raken je hersens maar voor het. Belangrijk is alles wat groen is. Sla bijvoorbeeld. Uh, en vis. Vis uit het meer. Ik verdraag geen vis. Niets is zo onappetijdelijk als vis. Alleen al van de lucht word ik misselijk. En nou ook nog vis doden en schoonmaken, dat, dat overleef ik niet. Had jij niet jaren geleden een goudvis, Rudolf? Dat valt toch niet te vergelijken, juffrouw Cecilia. Een goudvis is voor mij de belichaming van een bekoorlijke vreemde wereld. China met uw welnemen of Honolulu. En hij is niet om te eten. Genoeg. Er moet gewerkt worden, Rudolf. De bagage, zoals gezegd, naar de kamers. Wij zullen de tuin en het paviljoentje inspecteren. Aha, Clementine. Waarom ben je weer vooruitgelopen? Ik was bij mijn roze. Mijn voeten zonken weg in het gras. En aan de rand van het bos was een reet te zien. Op klaarlichte dag... Is dat niet prachtig, Rudolf? Ja, prachtig, juffrouw Clementine. En de salon moet in gereedheid worden gebracht, Rudolf. We gebruiken daar de thee. Met genoegen, juffrouw Charlotte. Wil jij een glaasje kruidenlikeur, Rudolf, als hartversterkertje? Graag, als ik zo vrij mag zijn. Kijk die hebben we speciaal voor jou in huis, Rudolf. Ik weet het. Ik doe al vier jaar over deze fles op uw allergezondheid. We zullen een mooie zomer krijgen. niemand je gezien. Ze zijn allebei in hun kamer. Wil je niet in je voetui plaatsnemen? Ik moet met je praten, Clementine. Waaraan doet dit je denken? Ben je alweer met je uitdragerij bezig? Linten, strikjes, gespen, opgeprikte vlinders... flesjes, potjes en smeerseltjes... gedroogde bloemen... allemaal dode dingen... En dat terwijl een mens van vlees en bloed te gronden gaat. Waaraan doet dit je het denken? Ik weet het niet. Aan de mooiste avond van je leven. Zo heb je het in elk geval destijds geformuleerd, Rudolf. En waaraan moet je denken als je dit lintje ziet? Dat ik naar de verdommenis ga, Clementine. Alsjeblieft, Rudolf. Probeer me niet bang te maken. Jij kunt me voor dat gevaar behoeden, Clementine. Rudolf, je laat me schrikken. Bij alle kussen die wij wisselden, Clementine. Rudolf. Bij alles waarop het maanlicht viel. Rudolf. En soms ook het licht van de zon. Wat wil je dat ik doe, Rudolf? Het geld, liefste. Wat voor geld, Rudolf? Mijn geld? Dat kleine partje van jouw geld? Ik weet niet wat je bedoelt. In de uren van ons grootste geluk bezat jij de edelmoedigheid om mij, die jou niets te bieden had dan zijn aanbidding, met een beschikking in je testament te bedenken. Een kleine, maar voor mij belangrijke financiële waarborg voor de oude dag, die mij evenzeer tot in het diept van mijn gemoed ontroerde, als mij destijds, zoals je je wellicht herinnert, de uitroep ontlokte, mogen God verhoeden dat jij ooit voor mij sterft. Ik ben ervan overtuigd dat God dat zal vergoeden. Ik word gekweld door een holle hoest en ben overbelast. Wil ik aan jou ooit vol liefde kunnen terugdenken, dan moet ik weg. Maar in dat geval, Clementine, heb ik een zakcentje nodig, en daarom zou jij me die som, of het grootste gedeelte van die som, of tenminste de helft, altijd je leven moeten uitbetalen, en wel meteen. En als ik in je goede ogen kijk, waarin nog nooit een zweem van kwaadaardigheid te zien was, dan twijfel ik er niet aan of je zult te doen voor Rudolf Clementine. Waar wil je naartoe, Rudolf? Wat ben je van plan? Na bijna dertig jaar van ingespannen arbeid in Huizehekkendorf stuur ik, met het kleine beetje levenskracht dat mij resteert, aan op een explosie, zogezegd. Lieve hemel, wat bedoel je daarmee? Een wereldreis. Oh, Rudolf, een wereldreis? Ja. Wat geweldig. Leg de trein naar zee, dan stap ik aan boord van een driemaster. Ahoy. Zonder mij, Rudolf? Wat zeg je? Oh, je bent vergeten dat wij alles samen wilden doen. Jij en ik, 23 jaar geleden. We wilden in Rome de klokken horen luiden. En samen een blik in de verzuverjes werpen. En op de achtergrond zou de zee zijn... Terwijl, zoals je zei, de avondzon van achter een goud dooraderde wolken gloedrood schijnsel op de golven zou werpen. Juist, Clementine. En als ik het wel heb, wilden we onder de fluwelen vleugelslag van de nacht naar de bootjes waarop de fakkels van de vissers brandden. Ja, Rudolf. En we wilden de smachtende klank van de mandolines volgen en oversteken naar het eiland. Daar wilden we naartoe. Ja, Rudolf. En later ook naar Afrika. Ja, Rudolf. Ik ben niets vergeten, Clementine. Zonder jou, zoals het er nu naar uitziet, zal het maar half zo mooi zijn. Werkelijk, Rudolf. Dat zeg ik. Mijn plezier wordt gedecimeerd. Dan is het niet zo'n ramp. Voor jou? Nee, voor jou. Hoezo? Ik kan je het geld namelijk niet geven, Rudolf. Zo. Je weet toch dat het in aandelen van de brouwerij is belegd. Zo. Ik kan er even min over beschikken als toen. Anders was ik toch met je weggegaan. En waren we een nieuw leven begonnen. Zo betekent dat dat ik geen rode cent krijg... na een leven van algehele inspanning... In in zwinters in Charlottenburg, zomers in Merklien. zwinters in Charlottenburg, zomers in Merklien. om over meer intieme details maar te zwijgen. En dat allemaal zonder enige beloning... Ik kan niet bij het geld. Ik weet hoe het met de zaken gaat. Met bier gaat het prima. Ik zou eerst moeten sterven, Rudolf. Maar jij sterft niet dank, ik sterf. Als ik hoest dan ze naar vlekken voor mijn ogen. In mijn droom staan er mannen met zwarte hoeden om me heen. Charlotte handelt alle zakelijke aangelegenheden af. Jij kent geen medelijden, Clementine. Charlotte heeft alles in handen. Eis je deel op. Ze heeft mij altijd als een klein kind behandeld, mijn leven lang. Iedereen heeft mij als een klein kind behandeld. Ik nooit, Clementine. Dat zou je op dit moment niet mogen vergeten. Ach. Rudolf, en als ik je nu het geld niet kan geven, maar... Maar wat? Ik durf er niet aan te denken, als ik in plaats daarvan... Je wil me helpen, Clementine? Als ik eens met je meeging. Ik heb veertig talen gespaard. Dat is net genoeg tot Hamburg, in derde rangs logementen. Maar we zouden met z'n tweeën zijn. Te laat, Clementine. Ik ben een man die op zoek is naar de wereld, maar... In die wereld zoek ik de eenzaamheid. Een oude olifant die zich terugtrekt. Want dat doen ze naar men zegt. Maar er zijn toch ook vrouwtjes, olifanten? Best mogelijk. Neem me mee, Rudolf. Nee. Ik sta erop. Nee. Waarom niet, Rudolf? Je zusters zullen je missen. Nee hoor. Je zult de tuin missen. Nee hoor. Je zult al die voorwerpen die je aan vroeger herinneren, missen. Nee, hoor. De gedroogde bloemen, de poppen uit je kindertijd, de flesjes, de potjes, de sjerpen, de linten. Al die mooie dingen waaraan je zo hangt. Ik zou ze kunnen meenemen. Dat ontbrak er nog Rudolf. aan. Rudolf. Nee. Rudolf. Als ik in onbekende steden ontwaak, wil ik niet worden herinnerd aan Charlottenburg. En niet aan Merklin. En niet aan Hekkendorfbier. En ik wil naast mij geen matras horen kraken. Van zo'n toon ben ik niet gediend, Rudolf. Ik vraag u om excuus, juffrouw Clementine. Denk je werkelijk dat ik was meegegaan? Ik wilde alleen maar je gevoelens op de proef stellen. Nu weet ik dat er geen gevoelens zijn. Jij bent van binnen helemaal leeg. Geen enkel meisje zou jou moeten vertrouwen. Ik ben toch alleen maar van mening dat de reis je te zeer zal vermoeien. Wees jij gerust een olifant die zich terugtrekt. Maar spreek alsjeblieft nooit meer over de zee bij Napels. En nooit meer over mijn testament en over geld. Nooit meer hoor je, Rudolf. Nooit meer. Dan vertel ik het tegen je zusters. Wat wil jij hun vertellen? Alles. Ik vertel hun over onze zondige verhouding. De verhouding van de kleine Clementine Hekkendorf met de bediende Rudolf Moosdenger. Nee! Jawel. Oh, het wordt mijn dood, Rudolf. Alleen als je me geen geld geeft. Oh, en ik heb jou vertrouwd, Rudolf. Ik sterf op schat. Ik laat je immers nog wat tijd. Clementine. Rudolf, heeft niemand je gezien? Ze zijn allebei in hun kamer. Ik had al in bed kunnen liggen. En wat dan? <tie> je bent erg lang niet meer bij me geweest. De jaren gaan niet spoorloos aan ons voorbij, Cecilia. Vind je? Vind je me ouder geworden? Jij bent totaal niet veranderd. Alleen ik ben uitgeteld. Ik ben van plan op te zeggen, Cecilia. Ben je naar mijn bon, Rudolf? Nee. Niemand maakt ze zo lekker als banketbakker Beulenhof. Ik wil mijn ontslag indienen. Dat heb je net al gezegd. Waarom eigenlijk, Rudolf? Omdat ik niet meer kan. Omdat ik lichamelijk murf ben en ook nog het gevoel heb aan geestelijke vreedheden te worden blootgesteld. Men manoeuvreert mij in de positie van laagste bediende en slaat een bevelende en krenkende toon tegen me aan. Waarom moet ik koken met kofferzeulen? Waarom laat je me voortdurend de piano verschuiven? Iemand moet hem verschuiven, Rudolf. Heer bon. Ik ben niet gekomen om grapjes te maken, Cecilia. En ik dacht dat je net als vroeger gekomen was om me te zeggen dat ik mooi ben. Dat ik je mooie meesteres ben, Rudolf. En dat mijn nabijheid je steeds weer verwaart. En dat je me de maan wil schenken. Of ook de zon, die bloedrood in een goud de wolk drijft. Gloedrood. Wat zeg je? Ik heb gloedrood gezegd. Nee, bloedrood. Ik herinner het me nauwkeurig. Ik heb in alle gevallen gloedrood gezegd. Bloedrood, Rudolf. Ik heb alles onthouden. En juist nu moet ik eraan denken. Destijds, lieve Cecilia, had jij de goedheid... ...mijn klein jaargeld toe te zeggen. Daarvoor ben ik gekomen. Wil je dat het verhoogd wordt? Ik wil niet onderscheiden zijn, alleen dat het vervroegd wordt uitbetaald. Maar je hebt toch een verzekerd bestaan? Niet meer als ik dit huis verlaat. Dit huis verlaten? Dat meen je toch niet serieus? Dat is mijn onherroepelijke besluit. Niet uit lichtzinnigheid geboren, maar gedicteerd... door de afnemende krachten van een natuur... die, nou ik zo vrij ben te beweren... nooit in de eerste plaats aan zichzelf dacht. <lacht> Al voor de tweede zomer doorboort een priemende hoest mijn longen. Mijn hart, lever, milde maag schudden. Mijn borstvlies staat op springen. Mijn keel is helemaal rauw. Mijn hersenen klotsen tegen de binnenkant van mijn schedel. Niet in de winter, dat zou nog te verdragen zijn, maar in de zomer. Maar waar wil je naartoe, Rudolf? Om de aardbol heen, naar een mildere atmosfeer. En daarvoor wil je mijn geld? Mijn geld? Jouw geld als ik sterf. Aan zoiets te denken leek mij niet betamelijk. Ik overweeg alleen de mogelijkheid van mijn eigen overlijden. Met het oog daarop verzoek ik naar rijpen raad... Om vooruitbetaling. En ik dacht dat je gekomen was om me opnieuw te vertellen hoe mooi ik ben. En dat mijn rozenbladvormige pers, ik oorlelletjes je fascineren. Dat doen ze ook, Cecilia. Stel je voor dat ik al in bed gelegen had. Dat doe ik. Ik ben geen piepjong meisje meer. Maar juist nu schiet me van alles door het hoofd. Herinneringen. Ook in verband met jou. Het waren enerverende situaties. Dat is zo. Overigens, heb je die wals ook voor Clementine gespeeld? Welke wals? Onze wals. Nee hoor, nooit, nee. Een of ander niemand in je een driekwarts maat. Misschien zijn mijn vingers toevallig in dat motief verstrikt geraakt. Hmm. Ze maakte vandaag zo'n opmerking... Werkelijk nooit, Cecilia. Heb je eigenlijk aan de mogelijkheid gedacht... dat ik je het geld niet kan geven... Geen moment, Cecilia. Maar je weet toch, het zit in het bier. Ik bedoel het, het zit in die commerciële onderneming van Charlotte. Ik heb mijn leven lang geen contant geld gezien. Ook aan meneer von Soentman heb ik destijds die onbeduidende som niet kunnen lenen die hem en mij misschien gelukkig had gemaakt. Herinner je je nog hoe hij te paard zat, Rudolf? Nee, dat herinner ik me niet meer. Zijn rug kaarsrecht. <klas> en die neus. Charlotte gunde me niet. Zelfs Clementine, die toch zo kinderlijk is, zat achter hem aan. Maar van mijn testament zullen ze stijl achterover slaan. Ik heb niet alleen aan jou iets gemaakt, Rudolf, maar ook tienduizend taler aan de vereniging ter bevordering van het fokken van Brandenburgse cavaleriepaarden. Ik ben zo vrij dat als waanzin te bestempelen. Ik ben meer geïnteresseerd in mijn eigen bescheiden erfdeel. Daarop zullen we moeten wachten. Maar ik kan niet wachten. Ik heb geen tijd. Ik ben geen Brandenburgse cavaleriepaard. Schreeuw niet zo, Rudolf. Iedereen slaapt. Ik had toch al in bed moeten liggen. Ik zal niet wachten. Je weet dat ik een zwakke vrouw ben. Daarom schreeuw ik... Ik zal je dwingen, Cecilia. Rudolf, ga eens naar de kast toe. Nee. Rudolf, weet je nog hoe het was? Ik niet. Open de deur. Nee. Doe open. Alsjeblieft. De pet ligt links, Rudolf. Pak hem. Nee. Weet je dan niet meer op welke manier ik volgzaamheid beloon, Rudolf? Ik ben niet meer mee. Zet die pet op, Rudolf. Ga bij vrouwen staan. Ik, ik ben verloren als ik niet deze zomer vertrek. Niet hoesten, Rudolf. Sta recht en zet hem op. Ik wil de garantie dat ik mijn geld binnen vier weken heb. Ga op het voetbankje staan, Rudolf. Hij was groter... Een schriftelijke garantie. De eerste zin, Rudolf. Nee, niet op dat nog. Alsjeblieft, Rudolf, Alsje, alsjeblieft. Ik ben hem vergeten. Nooit eerder. Nooit eerder. Nooit eerder in mijn militaire loopbaan. Nooit eerder in mijn militaire loopbaan heb ik een meisje ontmoet... zo lieftallig als u, mademoiselle Cecilia. Als ik mijn geld niet krijg, dan ben ik tot alles in staat. Hebben Rudolf, de volgende zin. Van twee dingen ben ik geheel vervuld. Van mijn eer als officier en van een onuitsprekelijke genegenheid voor u, mademoiselle Cecilia. Draai je om, Rudolf. Langzaam. Oh, verder, Rudolf. Hoe verder? In het gras, Rudolf. U bent zo rank en slank, mademoiselle. U bent zeker uitgeput. Zullen we niet in het gras gaan zitten? Is het niet naad? Het is alleen maar zacht. Kom hier, Rudolf. Je moet me kussen. Hier. En je hand hier. Je weet toch, hij had zijn hand hier. Nee, ik had mijn hand hier. Twintig jaar lang. Ik, ik... Ik! Maar hij had zijn hand eerst hier. Als ik mijn geld niet krijg, dan ben ik tot alles in staat. Voor je, Rudolf, zet onmiddellijk die pet Ik, Ik zou bijvoorbeeld met je zuster kunnen gaan praten over onze relatie. Oh, een afschuwelijke gedachte. Ingegeven aan een mens in nood. Zoiets zou hij nooit hebben gedaan. Maar ik doe het. Of schoon verzwakt tot in het merg van mijn botten ben ik toch vervuld van een ijzeren wilskracht. Hoe heb ik in jou ooit zijn beeldenis kunnen zien? Dat was uitsluitend mijn eigen beeldenis. Überhaupt alles was van mij... Van mij, behalve de bed. Wat ben jij nou, vergeleken bij hem? Maar je hebt hem niet gekregen, je hebt mij gekregen en ik heb jou gekregen. En nu krijg ik mijn geld of je zusters krijgen ons beide als dichtelijk verhaaltje voor het slapen gaan. Dat zul je toch wel niet willen, Cecilia. Jij bent een monster, Rudolf. <hijst> het is voldoende als je een wissel schrijft. Voordat Charlotte erachter komt ben ik weg. Of je neemt een hypotheek op en spelt je strenge zuster een of ander verhaaltje op de mouw. Ik help je wel om het te verzinnen. Zo niet, dan zal ik handelen. Mijn besluit is wel overvolgen en staat zo vast als een huis. Je bent een <tus> afschuwelijk monster. Een hoestend monster. Rudolf, zo ja. laat, dat verbaast me. Ik maakte een rondgang om het huis en zag nog licht. Denk je er nog wel eens aan? Waaraan? Aan onze mei, de bloeimaand. Je bedoelt dat je af en toe in mijn bed geslapen hebt? <laughs> zo kun je het natuurlijk ook uitdrukken. Denk er soms nog wel eens aan. Onze eerste avond, Charlotte. Clementine en Cecilia waren op het zomerfeest van de hoteliers in Neuruppin. Die hebben nooit iets gemerkt. Ik nam ook de uiterste discretie in acht. Dat spreekt toch vanzelf, mijn beste. Uiteraard. Desondanks doet het me nog steeds pijn... dat alles voor het oog van de wereld verborgen moest blijven. De natuur heeft het zo beschikt... Mijn verwekker was niet erg welgesteld. Een arme fluitist. We waren met zeven kinderen. Ook mijn leven kan slechts plicht, Rudolf. Zedert ik besloot het erfdeel van mijn vader zaliger te aanvaarden. En deze aardkloot te beginnen met Berlijn van bier te voorzien. En wel uitsluitend het kostelijke Hekkendorf bier. Ik had je graag terzijde gestaan. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Er had meer kunnen zijn. Je bedoelt dat we vaker... Uh... Ik bedoel meer. Absolute harmonie. Ik ga de post klaarmaken, zodat je morgen vroeg mee naar de stad kan nemen. Ik zou je een plan willen voorleggen, Charlotte. Ik weet niet wat jij onder een plan verstaat, maar het is nogal laat. Een vertrekplan. We zijn toch net aangekomen. Een definitief vertrekplan, Charlotte. Betekent dat... ...dat jij dit huis wil verlaten, Rudolf. Na dertig jaar trouwendienst wil ik graag met pensioen. Vind je niet dat je een beetje te jong bent om met pensioen te gaan? Geen dag te jong. Bijna al te oud voor mijn plannetje. Ik ben gekomen om alle details met je te bespreken. Wel, waar gaat het om, Rudolf? Om een wereldreis. Een wereldreis? Wie gaat die ondernemen? Ik. Jij? Een jeugdideaal. Lang uitgesteld, maar in mijn hart voortdurend gekoesterd. Na dertig jaar huizen Hekendorf voel ik me op mijn levensavond onweerstaanbaar aangetrokken tot Bedouinen, Eskimo's en Papua's. Wat zijn dat, Papua's? Menseneters. Ze zullen je te taai vinden, Rudolf. Maar als je er toch komt, kun je meteen kijken of ze bier drinken en zo ja, welk bier? Aan het einde van mijn levensdagen bereik ik verre kusten. Albatrossen begeleiden het schip. Pruisen ligt ver achter mij. Een ongekende kleurenpracht vult mijn oog. Je keurt mijn plan goed. Ik vind het krankzinnig. Kijk eens aan. Maar ik zal je niet tegenhouden. We zullen komende winter uitzien naar een jongeman die jouw taak kan overnemen. Toen ik zelf nog een jongeman was, Charlotte, en op de piano een bepaalde wals speelde. Heb je mij voor het geval je mocht overlijden een zekere som geld toegezegd? Die krijg je? Als ik op reis ga? Als ik sterf. Maar hoe zou mij de droeve tijding moeten bereiken als ik op de zuidelijke baren ronddobber? Maar dan moet je daar niet ronddobberen. Bij nadere beschouwing zou kunnen blijken dat ik het geld misschien nodig heb om de onkosten van de reis te bestrijden. Dan moet je nog even geduld hebben. Maar hoe lang? Aangezien het mijn testament betreft, zul je moeten wachten tot ik overlijd, beste Rudolf. Dat moment is niet te voorzien. Laten we dat hopen. En ik hoop ook dat de Papua's tijd hebben om zo lang op jou te wachten. Maar ik heb geen tijd meer. Ik hoor hem al aankloppen, Charlotte. Wie klopt er? De man met de zeis. Je ziet spoken. Waarom moet ik dan die dampende keuken in? Omdat jij me wil overleven, Charlotte. Omdat jullie me al twee zomers horen hoesten... en erop wachten dat ik dood neerval. Omdat je me het geld helemaal niet wil geven. Omdat ik moet worden vermoord. Ik moet creperen, verrekken, de wereld uit. Geen kracht dermen, alsjeblieft. Ik verlies per maand 300 gram gewicht. Iets is bezig tot ontbinding over te gaan. Dat zullen je hersenen zijn, Rudolf. Ik ben kapot gemaakt in dit huis. Niet zulke grote woorden, alsjeblieft. Besef je wel dat we een zoon hadden kunnen hebben... Of een dochter, een kleine Rudolf, van Charlotte. Je bent smakeloos, mijn best. De potentiële vader van je potentiële kind laat je zonder middelen de straat opgaan. Dat zal ik als potentiële vader van je potentiële kind niet toelaten. Hoewel we jarenlang intiem waren, ben ik nooit vrijpostig geweest. Maar nu matig ik mij het recht aan, maar als lid van de familie te beschouwen. Ik zal je zusters van de hele toestand op de hoogte brengen. Na tientallen jaren van discretie, waarin ik met al mijn emoties voortdurend in onoverzichtelijke situaties verzeild raakte, zal ik hun duidelijk maken dat ik niet alleen de bediende Rudolf ben, die de piano heen en weer schuift, maar in niet mindere mate hun zwager Rudolf. Dan moet de familie maar beslissen of een kleine som voor mijn levensavond te veel gevraagd is. Ze zullen het moeten slikken. Wat? Die onthulling van jou. Jij denkt dat ik mij niet weet te helpen. Om aan jouw late aanwezigheid in deze kamer... toch nog in een gezin te verlenen. Ik wil graag dat we de komende tijd zoveel mogelijk vis eten. Ik zie dat je van mening bent dat ik helemaal niets kan uitrichten. Snoekbaars of karper, Rudolf? Aan snoekbaars en karper heb ik een ontzaglijke hekel. Alles wens, Rudolf. Weet je wat ik doe? Ik zal naar een krant schrijven. Er zijn liberale bladen die openstaan voor de noden van de kleine man... Ik zal een beknopt overzicht geven van mijn ervaringen en dat opsturen, met alle details. Ik beschrijf uitvoerig hoe ik verleid ben en daarna vernederd. De naam Hekkendorf wordt voluit genoemd, dan wil ik wel eens zien of de sociaal voelende bierconsument niet schichtig wordt. Dat drukt geen hond, stommeling. Als ik betaal, wel. Ik plaats een annonce, een reusachtige annonce op dat advertentiepagina. Stel je voor, Charlotte, die zal op zondag verschijnen. Op zondag.